De bodem van de vijver op het landgoed van Van Zwollem staat een kasteel... waar iedere nacht om twaalf uur kartonnen wezens tot leven komen. Vijver? Van Zwollem? Kartonnen wezens? Suske en Wiske hebben er in dit avontuur hun handen vol aan. Het begon allemaal met een bezoekje aan de rommelmarkt. Kom, we gaan nog een ritje maken voordat we aan tafel gaan. Waar gaan we naartoe, tante? We zullen eens kijken of er iets nieuws is op de oude markt, Wiske. Op de rommelmarkt? Hemel, kijk daar, tante. Die kaart. Ruit dame. Een tranen rolt over haar vang. Ze huilt. Het is een regendruppel of zo, Wiske. Kijk naar die ogen. Er is iets bijzonders aan die kaart. Tante, mag ik die kaart kopen? Dat hangt er vanaf, Wiske. Wat is de prijs, meneer? Op dat moment nadert een man in een zwart jasje de plek waar onze vrienden staan. Hij biedt het dubbele voor de kaart, terwijl er nog niet eens een prijs genoemd is. De handelaar ruikt geld en zegt dat hij morgen terugkomt op de markt met de kaart. Thuisgekomen? Vergeet die kaart nu maar, Wiske. Die koopman zal er nu zeker een schandalige prijs voor vragen. Dat is natuurlijk niks voor Wiske, zo'n huilende kaart zomaar vergeten. Dan rinkelt de telefoon en Suske krijgt iemand aan de lijn die hen bezweert van de ruitendame af te blijven. Het begint duidelijk te worden dat er iets aan de hand is met de kaart. Als Suske en Wiske al naar bed zijn, gaat tante Sidonia ook nieuwsgierig geworden naar het huis van de voor koopman. Ze krijgt de kaart niet te zien als ze daarom vraagt, maar geen nood. Ze springt over de muur en gaat het schuurtje binnen waar de kaart moet staan. Maar de ruitendame is weg. Er ligt een briefje bij en geld. De koopman betrapt Sidonia, maar laat haar gaan. Als ze weer in de auto zit, denkt Sidonia... Wat zou er aan die ruitendame zo bijzonder zijn? Ik roep in elk geval je en bij. Later bij Sidonia... Voor mij is de dader de man met de zwarte jas die op de markt was. Maar niemand kan hem. Huh, niet wanhoop, hè? Logisch redeneren. Wij kennen zijn identiteit niet. Hij wel, maar wij zoeken. Hij niet. We staan dus gelijk. Dat is al een gezond gemiddelde. Lampiek niet samen, hè? Wat denk jij van die tranen haar wang? Die tranen waren een ingebeelde inbeelding, Een speelkaart leeft toch niet? Pf, als zij niet leeft, moet er wat schorten. Waarom zou zij dan tranen storten? Misschien door uien te pellen. Wat was dat, Jeroen? Schoot mij iets te binnen. Weet herberg waar voddenkopers bijeenkomen. Kennen misschien zwarte jas. Lambiek vindt zichzelf heel geschikt om dat zaakje op te knappen. Hij gaat naar het café waar de marktlui zitten... ...vindt de man met de zwarte jas en laat hem vervolgens ontsnappen. Na een wilde achtervolging eindigt de man boven op een dak. Hij glijdt van het dak af en wordt opgevangen door Jérôme. Dankbaar voor zijn redding... nodigt hij onze vrienden bij hem thuis uit... en vertelt het verhaal van de kaart. Hoe hij in opdracht van een onbekende dame... de kaart van de marktkoopman kocht. De dame liet per ongeluk een zakdoekje bij hem achter. Daarmee gaan Suske en Wiske nu onmiddellijk naar Tobias... hun vriend uit het avontuur het hondenparadijs. Tobias ruikt aan het zakdoekje en... Zoals een goede speurhond betaamt, brengt hij Suske en Wiske op het spoor van de dame. Onze vrienden volgen haar met de auto, maar komen tijdens hun achtervolging opeens zonder benzine te staan. Het is om iets te krijgen, zo dicht bij je doel. Hier zitten we nu, allemaal omdat jij denkt dat een kartonnen ruiten dame kan huilen. Ach ja, ik kan zo koppig zijn, hè Suske? Spijt me hoor, maar ik geloof me zo graag niet. In... Sprookjes. Wiske stil. Kijk daar voor ons op de weg. Een zonderlinge gestalte. Hij is gekleed als een markies uit de 18e eeuw. Een markies als het een sprookje. Begin niet weer, hè, Wiske. Het is een markies met een mijndetector. Een markies uit de 18e eeuw. Wiske komt terug en hij is nog knik voor zijn leeftijd. Wiske achtervolgt de zogenaamde markies maar raakt bewusteloos door een afbrekende tak. Ze komt bij in het huis van... Anne-Marie van Zwollem! Ja, Wiske, je bent op ons kasteel. Suske vond je bewusteloos in het bos en bracht je hierheen. Zonder het te weten was je op ons domein. Ik achtervolgde hem, maar kiezen. Dat zul je gedroomd hebben, Wiske. Nee, Suske zag hem ook. Waar is hij? Zei... Beneden, Wiske. Zullen mij nu niet allemaal voor een dromende geit versluiten? Ha, ben je daar, wiske? De auto is al binnen. Goed, maar hoe zit het met die markies? Begrijp je dat dan niet? Het was van Zwollem, Annemarie's vader, die weer zijn kuren heeft. Zij spreekt daar liever niet over. Eh, uh, Annemarie, uh, ja, ik heb gedroomd hoor. Nu ik volkomen kalm ben. Ah! Ruiterdame! Oh ja vergat je te zeggen dat het Annemarie was die wij achtervolgden, omdat zij de dame kocht. En tussen haakjes, het is maar een doodgewone kartonnen kaart, hoor. Geen huilende dame! Geen markies? Vaarwel mooie sprookjes. Huilende kaart? Kom, kom. Ik kocht die kaart alleen om... De markies. Eh, uh, dag, meneer van Zwollem. Eh, uh, dag. Let maar niet op mij, hoor er niets Maar het spreekwoord zegt Wie zoekt, die vindt Maar het spreekwoord zegt niet Waar je moet zoeken en wat je zult vinden En, en toch zoek ik verder Wat betekent die vermomming Annemarie? Als ik dat wist, Fiske, Luister Je weet dat vader zich soms inbeeld Een of andere figuur te zijn Ditmaal speelt hij marquise En speurt met zijn detector Het hele kasteel af hij vroeg mij de ruiten dame te laten zoeken en tegen elke prijs te kopen. Ik deed dat in de hoop hem te kalmeren, maar tevergeefs. Het zonderlinge is dat hij hardnekkig weigert te zeggen wat hij zoekt. Ha, dat is iets voor mij. Geef me de tijd en hij zal praten hoor. Wiske duikt in een oude kist wat kleren op uit de 18e eeuw. Verkleed als markiezin probeert ze van zwolm aan het praten te krijgen. Ze krijgt hem zover dat hij zegt waarvoor zijn detector dient. Om holle ruimte op te sporen, zegt Van Zwollem. Op dat moment worden ze gestoord door een persfotograaf. Een persfotograaf? Het is een vermomde Suske die op die manier Van Zwollem aan het praten wil... Hemel, het is Suske! Ik wou hem in een interview zijn geheim ontfutselen. Dat was mijn manier. Nu weten we nog niet wat hij zoekt. Hoe moeten we het nu aanleggen? Lambiek en Jeroen worden erbij gehaald. Die proberen Van Zwollem te interesseren voor ruimtevaart. Ruimte, snap je wel? Dat zocht Van Zwollem. Het onvoorziene resultaat is dat Van Zwollem vanuit de kelder van zijn kasteel een echte raket afschiet. Hemel, wat was dat? Een ontploffing of zo? Het kwam uit de kelder. Wie mij volgt, volgen mij. Hier was Van Zwollem met een maanraket bezig, nu logisch redeneren Ze zijn beide weg, dus ofwel schoot de raket Van Zwollem af, ofwel... Lampiek zwijg, hij is hier in elk geval niet Laten we elk afzonderlijk zonderlijk het kasteel doorzoeken Ik en Jeroen doorzoeken de toren Ik de salon Jeroen, daar, hij is in het park en hemel, als de bliksem naar beneden Lambiek, Jeroen, Suske en Annemarie rennen het park in... terwijl Wiske in de salon de Ruitendame opnieuw ziet huilen. Opgewonden rent ze het park in... waar Van Zwollem net probeert zijn raket te laten opstijgen. Ruitendame huilt! Laten huilen. Geen tijd. Wat een start! Maar niet heus. De raket ontploft. Van Zwolle ploft op de grond en Wiske... Ik zag ruiten dame huilen. Is er dan niemand die me gelooft? Zwolm nog suf vragen wat hij met detector zocht. Goed idee, van Zwolm buigt nu eens op. Volgens oude legende is er een kasteel vol betoverde speelkaarten op de bodem van de vijver. In 1717 vond Marquis de Matuvu de ruiten dame die op het water dreef. Naar het schijnt loopt een geheime gang naar het kasteel onder water. Ik zocht met mijn detector naar die geheime gang. Want niemand weet hoe die kaarten daar op de bodem van de vijver kwamen. Er wordt besloten van Zwolle naar een rusthuis te doen. Lambiek, Jeroem en Annemarie brengen hem weg en laten het kasteel onder de hoede van Suske en Wiske achter. Zo, nu zal er eindelijk rust komen, Wiske. Mis. Wiske gaat natuurlijk verder met haar onderzoek naar het geheim van de ruiten dame. Midden in de nacht gaat ze naar de salon en ontdekt. Suske, het hart van de ruiten dame klopt. Vooruit, meegaan. Overtuig nu jezelf. Stil, Wiske, ik ruik iets. Brand! Brand! Suske blust razendsnel de brand. Maar Wiske mist haar popjes scharnulke en is ontroostbaar bij de gedachte dat ze verbrand is. Wiske huilt zichzelf in slaap, maar wordt door een verblindend licht gewekt. Ruit de dame! Ik zag haar anders heel duidelijk. En he hemel! Suske! Daar! Ruit dame heeft scharnulke teruggebracht. Moet je mij daarvoor wekken? Je hebt gedroomd en schanulke licht daar al van voor de brand. Ongelooflijke Thomas? Ik heb weer moed en zal niet rusten voor ik het geheim van Ruitendame doorgrond heb. In de bibliotheek vindt Wiske een boek waarin de legende van Ruitendame drijvend op het water van de vijver staat beschreven. Met een duikerspak aan gaat ze naar de vijver. Het duurt niet lang of ze heeft het kasteel op de bodem van de vijver gevonden. Als ze een gang inzwemt, komt ze echter vast te zitten en is snel door haar zuurstof heen. Ze raakt bewusteloos. Als ze weer bijkomt, kijkt ze in de ogen van... Suske! Ja, ik ben het, Wiske. Ik geloof dat wij in de kelders van het kasteel op de vijverbodem zijn. Hoe? Hoe kom jij hier, Suske? Ik ontdekte de geheime gang die van Zwollem al zo lang zocht. Oei, ze bezwijmt weer. Ik moet haar eerst verzorgen. Haar koppige nieuwsgierigheid kostte haar bijna het leven. Altijd maar dromen van sprookjes en... Maar... Eigenlijk krijgt ze gelijk. Terug in het kasteel knapt Wiske vlug op. Suske vertelt hoe hij de geheime gang ontdekte en het wanhopig kloppen van Wiske hoorde. Natuurlijk wil Wiske onmiddellijk weer op onderzoek uit. Suske wil er niets van weten, maar twee minuten later... Hier is de ingang van de geheime gang. Kijk, Wiske. Suske en Wiske dalen langs de geheime gang naar de kelders van het kaartenkasteel af. Alle moeite voor niets, Wiske. De gang loopt hier dood. Wiske vindt het knopje van een geheime deur. Met kloppend hart dringen Suske en Wiske het geheimzinnige kasteel binnen. Oh, wat een pracht. Helemaal in Lodewijk de zoveelste stel. En overal die betoverde speelkaarten aan de muur oh, Betoverd of niet Maar één ding is zeker Die kaarsen zijn pas aangestoken Hier is iemand in huis Maar toen ik rond het kasteel zwom brandden die kaarsen ook al dat, dat, dat zijn zeker betoverde kaarsen die nooit opbranden Betoverd, laat me niet lachen Kijk, hier Blaas uit Nee, wiske. Onze ontdekking is van historisch belang, maar spreekt me niet van toverij, hè? Kijk, nog meer kaarten. Maar het valt me op dat het alleen de figuren van schoppen en klaveren zijn. Wie? De kaarsen branden opnieuw. Suske vindt sporen die naar de kelder leiden. Hij ontdekt dat de deur die ze even tevoren ontdekt hebben, dichtgevallen is. Ze kunnen er niet meer uit. Suske houdt de wacht terwijl Wiske probeert te slapen. Maar als de klok twaalf uur slaat, slaapt Suske vast. Wiske wordt door zachte muziek gewekt. Muziek? Een nieuw raadsel. Ha, een muziekdoos. Wat? Alle kaarten zijn uit hun lijst verdwenen. Tot haar verbazing ziet Wiske dat de kaarten tot leven zijn gekomen. Gauw gaat ze Suske halen. Suske, kom vlug mee. De kaart is er levend geworden. Kaarten. Ik, ik pas. Nou, om die wakker te krijgen. Stil, de kaarten gaan dansen. Kaarten gaan dansen. Suske wordt wakker en samen sluipen ze de joker achterna naar de danszaal. Daar dansen de schoppen en klaveren kaarten vrolijk met elkaar totdat de joker de kaartendans onderbreekt met het bevel Hartenheer te halen. Klaveren en schoppenaars halen hem en Hartenheer moet buigen voor de joker. Nooit zal ik mijn kartonnen knie buigen voor een nar. kaart der dwaasheid die onrechtmatiger regeert. Hemel, wat gaat er nu gebeuren? Hartenheer moet spitsroeden lopen en wordt door de klaveren en schoppenkaarten ongenadig afgeranseld. 200 betoverde jaren laat je mij ranselen, nar. Maar ik blijf doorspelen. Nooit zal ik buigen. Net als de nar de hartenheer opnieuw wil laten ranselen, komt Suske tussen beiden. Hé hey daar, hou op, schurk. Pak aan, lelijke kaartenbeul. En jij daar, bruut. Laat die harten sukkelaar met rust, of... Ook Wiske mengt zich in de strijd. Ondanks hun pogingen om hart en heer te beschermen, wordt deze door de klaveren en schoppen ontvoerd. Ook Suske en Wiske komen niet als overwinnaars uit het gevecht. Eerst raakt Wiske bewusteloos, dan Suske. Ze ontwaken in een sombere kerker. Kijk Suske, de ruiten en de harten. Hoe zou het komen dat zij niet levend zijn? Ik denk dat de betovering maar tijdelijk is, Wiske. Zo tussen twaalf en één uur. Dat zou kunnen. Afwachten Suske. Suske heeft gelijk. De volgende nacht maken Suske en Wiske kennis met hun medegevangenen. Ruitenheer en hartendame vertellen het hele verhaal van de betoverde speelkaarten en het onderwaterkasteel. Een tovenaar sleet er zijn laatste dagen met kaarten. Hij stelde Hartenheer en Ruitenvrouw aan als regeerders en gaf hun beperkte toverkracht. Dat deed hij op voorwaarde dat ze nooit zouden scheiden, want dan verloren ze hun toverkracht. Ze lieten het kasteel naar de bodem van het meer zinken. Elke nacht tussen twaalf en één leidden ze de andere kaarten ten dans volgens de laatste wil van de tovenaar. De nar was jaloers en zette de klaveren en de schoppen tot opstand aan. Ruiten en harten bleven trouw, maar werden verslagen. Ruitendame offerde zich op om hartenheer te sparen. Ze werd een gewone speelkaart en keerde terug naar de gewone wereld. Haar tovermacht ging over op de nar. Die liet de hartenheer leven, maar enkel om hem elke nacht te sarren en te vernederen. Daarom, heldere ruit dame, zie je wel dat ik gelijk had, we moeten ze weer samenbrengen. Akkoord, Wiske, maar hoe? We zijn gevangenen. Het is één uur en de tijd van de kaarten is om. Suske en Wiske kunnen niets anders doen dan hopen dat Rom en Lambiek hen zullen zoeken en de geheime gang naar het kasteel zullen vinden. Jorom en Lambiek zijn op dat moment bij Sidonia op bezoek. Heb jij nog iets gehoord van Suske en Wiske, Sidonia? Nee, en ik vind het onverantwoord de kinderen alleen in het kasteel te laten. Oh, kom nou, op, Sidonia. Er kan er niets gebeuren. Ik zal ze eens bellen om je gerust te stellen. Hallo? Met Suske of Wiske? Hallo, Wiske, alles goed? Ja, Blijf dan nog maar wat op het kasteel, hè? Zeg, klets niet. Die telefoon is al drie dagen kapot. Ook Rom, belt even later te vergeefs Suske en Wiske op. Beiden gaan slapen, maar even na middernacht rinkelt de telefoon. Hallo, Rom en Biek luisteren. Met wie spreken wij? Hallo. Suske en Wiske begaven zich naar het paviljoen in het park... En zijn niet meer teruggekeerd. Ten zeerste verontrust vertrekken Joron en Lambiek dadelijk naar het kasteel. Zijn er brandlicht. Denk, telefoontje, grapje van Suske en Wiske. Alles rustig. Jeroen, kijk naar het raam. Achter het raam tekent zich duidelijk het silhouet van Ruitendame af. Weer grap van Sus en Wis. Jerom en Lambiek doorzoeken het hele kasteel van Van Zwollem, maar vinden niemand. Inmiddels heeft in het onderwaterkasteel Klaverenvrouw de verhalen van Suske en Wiske afgeluisterd. Nu bekend is waar Ruitenvrouw is, besluiten Nar klaveren en schoppenkrijgers uit te sturen om haar onschadelijk te maken. Ze dringen het kasteel van Van Zwollem binnen op het moment dat Lambiek in pyjama rondloopt. Een gealarmeerde Jeroen kan nog net voorkomen dat de strijdlustige kaarten Ruitendame aanvallen. Het is tussen twaalf en één. Aan een stom verbaasde Lambiek en Jeroen legt de Ruitenvrouw na het gevecht alles uit. Mijn diepe genegenheid voor harte heer overwon de boosheid van de nacht. En ik behield een kleine doze stovenmacht, Maar niet genoeg om tegen de nacht op te treden. Haast u! Mijn vriendjes lopen groot gevaar. De volgende nacht dringen Lambiek en Jerom het kaartenkasteel binnen. Ze hebben de kaarten bij zich die de vorige nacht het kasteel van Van Zwollem waren binnengedrongen. De klok slaat twaalf en de kaarten komen tot leven. Na een kort gevecht met de krijgers. De kaartendans gaat beginnen. Als het weer zover is dat de hartenheer geplaagd en gesart wordt... komt de nar met het nieuws dat de soldaten die uitgerukt waren om Ruitendame te doden... niet zijn teruggekeerd. Ruitendame, mijn gemalin, spaar haar sieren. Ik zal mij aan uw gezag onderwerpen, maar laat haar leven. Te laat. De nar beveelt tot de aanval over te gaan. Hartenheer kan nog net wat zeggen... Suske en Wiske zijn gevangen bij de ruiten en harten in de kelder. Harten naar ruiten, madam gaan. In geen geval terugkomen. Wij komen na met Suske en Wiske. Een vreselijk gevecht barst los tussen de kaarten en Jeroen en Lambiek. De kaarten laten onze vrienden in de val lopen. Als de klok eenslaat, kan zelfs hartenheer hen niet meer helpen. Dan spreekt Jeroem zijn kracht aan en ze dringen door tot de kerker waar Suske en Wiske zitten. Nee, zaten. De nar heeft hen eruit gehaald en naar de danszaal gebracht. Daar staat hij op het punt hen om zeep te helpen. Lambiek en Jeroem worden eveneens overmeesterd. Plotseling komen harte heer en dame binnen. Te laat, nar. Wat gij gescheiden hebt, is weer verenigd. Uw macht is gebroken, trouw zegevierde over haat. Mijn gemaal, de tijd vordert. Laten wij een laatste maal gezamenlijk dansen. Tevreden zien onze vrienden toe wanneer voor de eerste maal in 200 jaar... de kaartendans in vrede gedanst wordt. De schoppen en klaveren krijgen vergiffenis. Dan tovert hart en heer onze vrienden in slaap... En laat hen terugbrengen naar het kasteel boven de grond. Ze zullen boven wakker worden en zich niet veel meer herinneren. De volgende ochtend komt Tante Sidonia langs. De luiken zijn nog dicht, ze slapen zeker nog. Tante Sidonia treft zuske, wiske, Jerom en Lambiek slapend in de salon aan. Als ze wakker zijn, denken ze dat ze het hele avontuur gedroomd hebben. Vreemd hè? We konden toch niet allemaal hetzelfde dromen? Wat maakt het uit? Elke nacht tussen twaalf en één is er iemand die gelukkig glimlacht. Ruitendame.